Op 21 december 1988 werd de Boeing van het Amerikaanse Pan Am boven Lockerbie opgeblazen. De schuldvraag is nooit opgelost. De enige die voor de aanslag is veroordeeld is de Libische oud-spion Megrahi. Hij had geregeld dat er een koffer met een bom aan boord kwam. Van wie hij de opdracht had gekregen is nooit duidelijk geworden. De drie landen noemen in hun verklaring geen datum waarop het onderzoek wordt hervat. Bij in Hamburg zijn meer dan 100 agenten gewond geraakt. De politie zegt dat 117 agenten verwondingen hebben... 16 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De problemen begonnen toen een demonstratie... tegen de ontruiming van een cultuurcentrum uit de hand liep. De politie beëindigde de demonstratie van onder meer linksextremisten... toen er met flessen en stenen gegooid werd naar agenten. Een agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte... Na de beëindiging van de demonstratie trokken relschoppers naar de Reperbaan... in het uitgaansgebied van Hamburg. Daar kwamen politie en demonstranten opnieuw tegenover elkaar te staan. Het aantal mensen in de dakloze opvang is toegenomen. In drie jaar tijd groeide het aantal mensen dat zich bij de opvang melden... van 50.000 naar 57.000, zo meldt de federatie opvang. De laatste cijfers zijn van vorig jaar, voor dit jaar zijn er nog geen cijfers. Vooral mensen tussen de 18 en 22 hadden opvang nodig...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 Ik heb hem nog niet gezien. Het is ook een beetje te donker nu, hè? Maar hij is al wel een paar keer gesignaleerd hier bij het meer, Met zijn zwart-groene kop, wit-gele borst... en natuurlijk die typerende snavel waar hij zijn naam aan te danken heeft. Dit is de grote zaagbek. De grote zaagbek is een vis etende eend die met name in de winter in Nederland zit. Je vindt hem op de grote binnenwateren en bij riviermondingen. Vogels hebben natuurlijk geen tanden. Al hadden ze die trouwens ooit wel. Maar alle vogels met tanden zijn inmiddels uitgestorven. Hedendaagse vogels, die kunnen dus niet kouwen. Ze hebben een spiermaag. En de vogel die slikt dan af en toe steentjes in. En door het samentrekken van die spiermaag... kan de vogel alsnog zijn voedsel malen. Maar de zaagbek heeft natuurlijk nog een handig hulpmiddel bij het eten van glibberige vis. Zijn snavel is voorzien van een praktisch kartelrandje. Eigenlijk net als een soort uh, ja, broodmes. Hij broedt onder andere in Scandinavië op een plek die je misschien niet zou verwachten. Want als de zaagbek broedt is het geen vreemde eend in de bijt, maar in de boomholte. Ik wil meteen even iets recht zetten, want uh, vlak voor achten uh, gaf Manuel Wenderbos van de EO het stokje aan mij over. En ik zei uh, dat we gingen beginnen op een ongristelijk tijdstip. En misschien vindt u dat heel ongepast dat ik dat tegen iemand van de EO zeg. Maar Manuel had het zelf getwitterd en op zijn Facebook gezegd dat hij dus uh, iemand ging interviewen op een ongristelijk tijdstip. Ik vond het heel grappig. En bovendien, we gaan natuurlijk straks na januari, uh, ja, eigenlijk pikken we een beetje dat uur van de EO in. Dus ik had op een wat leuke manier afscheid willen nemen van Manuel, maar we hadden net iets te weinig tijd. Dus vandaar dat ik dit nog eventjes uitleg. Manuel, om even het gedicht nog aan te halen... wat net werd gedaan, wat werd net voorgedragen, houdt moet mijn vriend. Uh, Wageningse wetenschappers, daar gaan wij het onder andere over hebben. Want die zoeken namelijk Imkers voor een grootschalig onderzoek naar bijensterfte de meewerkende imkers die krijgen dan een, ja, een bijzonder onderzoeksinstrument aangereikt. Namelijk een speciale stuifmeelval. Zodat kan worden onderzocht wat die bij nou precies uitspookt. En een van de onderzoekers zit straks hier met zo'n val. Um, ik ga zometeen ook bellen met Sint-Petersburg. Met uh, Faisa Oulazen live. Uh, om even te vragen hoe dat nou zit met die boringen die ze uh, zijn gestart, Gazprom. En verder roeien op de rotter, routes En we bezoeken een ecoduct dat is opgetrokken uit... Piepschuim. Nou, Menno die staat ergens op de lange lat. Ik hoop maar voor hem dat er sneeuw ligt. Zodoende zult u het vanochtend alleen met mij moeten doen. Ik ben Janine Albering en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Zo'n vroegtijdstip, dan is het lastiger om op dingen te komen. Op woorden bijvoorbeeld, maar ook op liedjes. Dat je denkt, ik herken het wel, maar wat is het nou? De Beatles. Hey, deze week was dit uh, van de lp Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band natuurlijk. Uh, en dan het derde deel, het Beatles Concerto Grosso. In de stijl van Johan Sebastian Bach. En er komt een trein langs op de buitenmicrofoon. Ik denk, wat hoor ik nou? Maar we hebben natuurlijk de buitenmicrofoon hier staan bij het meer En we hopen dan op vogels, maar vanochtend is het... Een langsrijdende trein. De Nieuwe Maas is het water dat de stad Rotterdam verdeelt in Noord en Zuid. Minder bekend is het water waaraan de havenstad zijn naam te danken heeft... namelijk de Rotten. Vroeger een rivier, nu een boezem die het teveel aan water... uit de polders ten noorden van Rotterdam afvoert. Rotterdammer Koos Ter Moorshuis heeft een boek geschreven over de Rotten. Van wilde venen tot wereldhaven. En daarin volgt hij de loop van het water van oorsprong tot monding. Hennie Radstaak is met Koos ter Morshuizen aan het roeien op de rotte. Als je ziet dat ik ergens tegen moet je hem even waarschuwen. Hij gaat goed zo hoor. Ja, hè? We zitten in een uh, hele oude, maar prachtige roeiboot. Een, een werry heet dit, Koos? Ja, dit heet een werry. Het roeit wat zwaarder dan die hele snelle boten die je hier ook ziet. Omdat het gewoon uh, hout is. Hoe Dink. oud is deze? Deze boot zal al een jaar voor oud zijn. 100 jaar? Ja. Het is een museumstuk. Ja, ja, maar ze varen nog vol op elke vereniging heeft er een. Erik Barens van de Roeivereniging De Maas is zo vriendelijk om mee te roeien. En Koos Termorshuizen. Ja, uh, dit water waar we op roeien, de rotte. We varen nu vanaf de Roeivereniging eigenlijk richting de stad. Hè? Ja. ja, je merkt nog niks van de stad, maar we varen er wel naartoe. Alles aanwijzing. Even uitkijken naar de bocht. We zijn uh, ja, zeg maar bij Hillegersberg de rot opgegaan. Ja, bij Terbreggen inderdaad. En uh, hiernaast liggen de Bergse plassen. Dat die liggen tegen Hillegersberg aan. De Bergse plassen zijn trouwens een overblijfsel van het, uh, het ontveende gebied hier. Waarmee je uh, gelijk al bij het verhaal van de rot terechtkomt. Ja, vertel. Want een rotte is, ja, het is geen rivier, hè? zo mag je het niet noemen. Geen rivier meer, nee. Het is wel een rivier geweest. Ooit had je hier een uh, enorme veengebied, en dan heb je het over de 14e eeuw. Enorme veengebieden die uh, zo'n beetje bij Hazelswoude het hoofdpunt hadden. Vandaar van daaraf stroomde water naar het grotere water toe, naar Maas. Wat tegenwoordig het nieuwe Maas heet. Heette toen Merwe. En uh, dat stroomde op natuurlijke wijze af. Nou, daarna, dat, dat ging leuk. Totdat de uh, mensen gingen, uh, het land gingen ontwikkelen... Ze gingen sloten graven tot men ontdekte dat die polders vol veen zaten. En dat veen, als je dat droogt, dat het turf wordt. En dat je dat leuk kan verbranden in de stad. Juist. Om de ontwikkelingen van de steden en de toename van de bevolking te helpen in feite. Maar dat land, dat veen, dat, dat ging inklinken? Klopt ja. Door het ontwateren ging het om te beginnen inklinken. Waardoor het natter werd en het niet meer zo geschikt was voor de landbouw. Uh, vervolgens ging men uh, het veen afgraven. Omdat het turf was. Want veen, doofde veen is turf. Hè? Als het uh, de goede kwaliteit heeft. En om uh, als, uh, ja, als brandmaat, brandstof te dienen in de stad. In Rotterdam en in Leiden en Delft. Dus eigenlijk is het ja, wat, wat je noemt een boezem de rotten. De rot is nu een boezem, ja. Het ja. Ja. wordt helemaal gevuld met in feite regenwater. Dat door gemalen uit de polders omhoog gepompt wordt... Het, de Rotten rotte is het water waar de stad Rotterdam zijn naam aan te danken heeft. De Rotten met de Dam samen, ja, inderdaad. En die Dam, waar ligt die? Die Dam dat, die ligt in de Hoogstraat in Rotterdam, in het centrum. In het centrum? Ja, daar zijn, die Dam is ja, gelegd in, in 1270, zoiets. En, en waarom een Dam? Het water stroomde niet alleen van het land naar zee, maar ook van de zee naar land. Soms drong het water... We stormen, zuidwest en zo. Zo ver het land op dat ze dat tegen wilde houden. Het is dus een beveiliging tegen het zeewater. Effect. Alleen had je... Alleen had je dan aan de andere kant... dat ze dan dan ook het water van de rotte weer tegenhield. Waardoor er weer daardoor wateroverlast kwam. Dus daarom zijn allemaal sluisjes in die dam aangebracht. En die sluisjes zijn er voor een de deel nog. En die liggen dan zo'n metertje 5, 6, 7 onder het straatoppervlak. Maar recent, wat dat wil zeggen bij de bouw van de spoortunnel, zijn de resten van de alleroudste sluisjes gevonden door de gemeentelijke archeologische dienst. Erik, je moet een beetje bakboord aanhouden nu. Oké, okay, deur is ver. Anders staat we tegen de stijf aan. gedaan. Moet we niet hebben. Dank, rechtuit. Je roeit in feite vlak langs de snelweg. En het gekke is dat je er niks van merkt. Helemaal niks, hè? Nee. De A20 loopt hier langs. Ja, ja, ja. Het leuke is, als je over die rotte vaart... dan ja, voelt het alsof je over de geschiedenis, over de historie... de stad binnen roeit. Is ook absoluut zo. Als je bij het begin van de rotte kijkt... dan sta je nog midden in de vlakke polders... waar in de winter de wind overheen giert. En je eindigt echt bij ja, de wereldhaven. Je eindigt gewoon bij de, de bekende Nieuwe bruggen en zo. De oorsprong van de, van de rotte, Koos, begint dat echt als een, als een klein, heel klein stroompje? Het begint als een heel klein uh, slootje die aan drie kanten omringd is door dijken. Dus aan de zijkanten ligt een dijk en aan de kopskant ligt een dijk. Het land ligt uiteraard meters lager daarachter. Het slootje is daar een meter breed, anderhalf. Maar het water dat wordt opgepompt? Dat wordt door een stuk of acht gemalen opgepompt de rotte in. Dat komt uit het, ja, uit het omliggende land. Uit alle bepaalde polders, ja. Tot in zoetermeer toe. Daar uh, ligt de meest verst gelegen polder. Boerkapelle. Zevenhuizen. Blijswijk. hoek, die hoek. Al die polders daar. En hoe ging dat dan uh, oorspronkelijk? Want toen waren die gemalen er niet. Toen was het nog niet nodig. Voor de gemalen had je molens. En voor de molens had je niks. niks. Want toen werd het water nog op natuurlijke wijze afgevoerd. Dus op het moment dat het water weggepompt moet worden dat het niet meer op natuurlijke manier gaat, toen zijn de molens verzonnen en neergezet. Gier en berceuse voor viol en piano... van de Spaanse meester-violist Pablo Martín Meliton de Saraste was dit. En Koos uh, Ter roeit samen met General Radstaak nog even verder trouwens over die rotte. Niet as we speak natuurlijk, hè, maar goed, even voor het idee. Uh, en ze roeien richting het centrum van Rotterdam... en na half negen komen we weer even bij hen terug. Het Russische energiebedrijf Gazprom is vrijdag begonnen met het winnen van olie in de Petsora-Zee. En, en precies op die plek voerde Greenpeace in september actie met het schip de Arctic Sunrise. Bij een boorplatform werden toen die dertig actievoerders opgepakt. En een van hen is Faisa Oulazen en ze is aan de telefoon. Goedemorgen Faisa. Goedemorgen. Vanuit Sint-Petersburg neem ik aan. Dat klopt. Wij zitten nog steeds hier in Sint-Petersburg. Want ondanks dat de amnesty van kracht is... zijn wij officieel nog steeds verdachten in de zaak met beschuldigen van hologunism. En is dat pas uh, voorbij op het moment dat wij de amnesty aanvaarden. Oh, dus ik dacht dat, het, dat die wet nog allerlei haken en ogen hadden. Maar jullie moeten zelf nog besluiten of je het aanvaardt. Ja, ja, ja, ja. Want met amnesty uh, betekent, uh, zegt de overheid in feite... we achten je schuldig, maar we vergeven je het. Ja. Uh, wat natuurlijk in, in, in ons geval uh, vrij raar is, want ik krijg amnesty voor iets wat ik niet heb gedaan. Dan ga je de boeken goed, in als een hooligan. Uh, ja, ja. En op zich, voor mij maakt het niet zoveel uit. Hoor. Voor zin van ons, die niet de Russische nationaliteit hebben en hier niet wonen en werken, maakt het niet heel veel uit. Uh, de iedereen wil gewoon dat het voorbij is. Ja. Um, want goed, je kan het niet aanvaarden, maar wat betekent dat? En, en laten we wel weten, als de Russische autoriteiten willen, dan gebeurt het. En um, misschien zou het wel kunnen betekenen dat we alsnog dezelfde in worden gegooid. Als je het wel aanvaardt, ja? Dit, ja, als je het niet aanvaardt, en uh, dat risico bestaat wel, dat ze namelijk het onderzoek voortzetten en dat ze misschien wel met net bewijs op tafel komen. Um, en laten we wel weten, iedereen weet, ook de Russische autoriteiten weten, dat we daar vreedzaam protest hebben gevoerd tegen riskante de boring in het gebied ja. van gasprom? Ja, dus die aanklacht um, is -die echt absurd, is mooi... ja. Ja, dus de MS -die is, een, is het manier om dit zonder gezichtsverlies af te ronden. Ja, je zei, um, al... in... je zei net al, want ik wil even door over die, over die gasboring, want je zei het al, wij, wij voerden de actie tegen die gasboringen. Wat, wat dacht je toen je vrijdag het nieuws hoorde... dat gasboring toch begonnen is met het boren daar? Het zijn overigens olieboringen. Mm -hmm. Ondanks dat Gazprom voornamelijk in, in gas zit, zoals de naam van het bedrijf het zegt. Maar um, ja. nou, dat was wel een naar gevoel. Um, ik werk al twee jaar op deze campagne. En uh, met name de afgelopen drie maanden uh, zijn heel erg intens geweest. En um, het was heel wrang om dan alsnog um, vlak voordat wij het land vertrekken dat bericht te horen. En ik vond de timing ook... Nou ja... Ik, daar moet over nagedacht zijn. Het zou me niet verbazen als het misschien net iets eerder was geweest... omdat ze nog steeds geen olie naar boven hebben gehaald. Mm -hmm. Maar uh, het voelde een beetje als een slap in de face uh, na protest speech. Een soort pesterij Dat ook was, bijna, haar. ja. Zo lijkt kijk, en, het. En, en ik denk niet zozeer op een kinderachtige manier, maar laten we het wezen. Um, um, Rusland um, is een land met, waar eer en trots uh, belangrijke zaken zijn... Um, in Nederland kennen wij dat niet. Misschien vroeger, een aantal honderd jaar geleden. Um, maar in Nederland is zijn de zaak als eer en trots uh, veel minder relevant voor mensen. En in Rusland is dat cultureel gezien wel een ding. Ja. En um, dat zie je ook in de reactie van de Russische autoriteiten... met de vuist op tafel slaan ja. en laten zien wie de baas is. Wat jij zegt, is, ze laten nog even hun spierballen zien. Hè? Die, boringen, die olieboringen ja. zijn nou nu begonnen. Wat is volgens jullie het grootste probleem eh, nu met die boringen? Waar, waar, moeten we, waar, waar vrezen jullie voor? Nou, boeringen in het Noordpoolgebied, het maakt niet uit welke bedoeling het doet of hoe veilig je probeert te doen. Het is en blijft een groot risico. Het gebied is enorm afgelegen. Het kent extreme weersomstandigen van ijsvorming. Nou, in de Pachora Zee rondom Prerozondia ligt er twee derde van het jaar uh, een dikke laag ijs. Uh, um, het is daar veel, vaak donker, heftig gestormen met golven van wat 15 meter hoog, mist en daarnaast. Als het fout gaat, en laten we wel wezen... het risico op een lek is nooit nul. Nee. Al helemaal niet in, het gebied, in een gebied... als het Noordpoolgebied. Als het fout gaat, dan is zo'n respons bijna niet mogelijk. Er ligt daar bijna geen infrastructuur. De eerste haven zit duizend kilometer verderop. Je hebt daar voor de rest ook... amper havens of vliegvelden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de... Golf van Mexico en ja, de, de rand. BT. Als het, dan het dan daar in dat gebied... helemaal misgaat, dan is het ook goed dan het ook mis... en is het ook lastig. Ik heb ook begrepen... dat jullie Precies. ook bang zijn om wat... Er, om met heel oud materieel wordt, uh, wordt gewerkt, bijvoorbeeld. Uh, nou, de petitie kan nog worden getekend, hè, neem ik aan, om, om, die banden met, om, om Shell te vragen... om die banden met Gasper om te verbreken. Bij ons op de site uh, wordt die petitie on ongetwijfeld ook uh, uh, vermeld. Ik zal dat zo meteen nog even checken. Uh, jij zit voorlopig dus nog vast. Dus De kerstdagen ga je daar ook doorbrengen, Faiza? Um, ik denk het wel. Of ze moeten ons um, een maandag al het oproepen naar de bureau Amnesty uh, laten ondertekenen en een uitreisvisum krijgen. Ik denk niet dat het zo snel gaat. Nee. Dus het gaat denk ik na de kerst worden. Nou, dan desalniettemin fijne kerstdagen. Een beetje gek in dit verband. En, en veel sterkte. En uh, bedankt dat je even ons te woord wilde staan. Dank je wel. De nachtegaal van de Duitse componist Herman Wenzel was dit. Uitgevoerd door, Nou, dat lijkt me sterk, pianist Lars Roos. Dat uh, moeten we eens even checken of dat uh, de juiste muziek uh, wel was. Even iets heel anders nu. Uh, onze grote Vroege Vogels enquête. Vanaf zondag 5 januari gaat de uitzending van Vroege Vogels drie uur lang duren. U kunt dan dus al om uh, zeven uur op ons afstemmen. Een uur extra dus. En we hebben natuurlijk uh, ja, op de redactie al nagedacht... Uh, wat we nou gaan doen met dat extra uur, hè? het gaat niet een heel ander programma worden natuurlijk... maar we hebben daar wel uitvoerig over vergaderd. En We willen van u ook graag weten... waar u als luisteraar nou eigenlijk behoefte aan hebt. Sinds vorige week zondag... komt er een gestage stroom met ideeën op gang. Al allemaal luisteraars van Vroege Vogels die suggesties hebben. Bedankt daarvoor. Er zitten bruikbare adviezen bij. Maar we willen aan een ja, echt grote groep vragen... hoe of wat. En dus komt vandaag de grote Vroege Vogels enquête online. Met vragen over de muziek, de onderwerpen, de vormgeving... de columnisten, de presentatie, vrees ik. Uh, kijk op onze website, doe mee, vroegevogels.vara.nl. Tijd voor Ster en Nieuws, nieuws. Uh, het, gelezen wordt, het nieuws wordt gelezen, hopelijk beter dan ik op dit moment doe... door Marianne Koekoek. Er zijn maar twee zorgverzekeraars ter wereld... die een speciale voordeelpolis voor vegetariërs hebben. Agis en Delta Lloyd. Voor jou? Kom snel naar vegepolis.nl. Cyclonen trotseren op de Beringzee of op zoek naar een afgehaakt hoofd in Papua Nieuw-Guinea. Redmond O'Hannon volgt 19-eeuwse ontdekkingsreizigers naar onmogelijke bestemmingen. Vanavond in O'Hannons helden: Working Class Heroes. Om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Elke dag sterven 18.000 kinderen. 18.000 kinderen. Elke dag.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 Voor de kust van Lissabon zijn zes mensen omgekomen toen hun boot kapseisde en zonk. Het plezierjacht werd gegrepen door metershoge golven en sloeg om. Eén opvarende overleefde het ongeluk. Voor de kust bij Lissabon wordt gewaarschuwd voor golven van 4,5 meter hoog. En het is extreem zacht in New York. Gisteren werd in Central Park een record gemeten van 18,3 graden. Ook in Philadelphia en New Jersey werden records gemeld. Verwacht wordt dat het vandaag op sommige plekken zelfs 21 graden kan worden.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 Zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl There's no shirt like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op no shirt.nl. Cyclonen trotseren op de Beringzee of op zoek naar een afgehaakt hoofd in Papua Nieuw Guinea. Redmond Dohennen volgt 19 eeuwse ontdekkingsreizigers naar onmogelijke bestemmingen.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 Vijf minuten over half negen. Inmiddels hoog tijd voor de columnist van Dienst. maar. Maarten, Thijs Maarten Frankenhuis. Maarten Frankenhuis is dierenarts, oud-directeur van Artis. Inmiddels uh, gepensioneerd, maar er zit alles behalve stil: uh, Studie, lezing, adviseurschappen, veldwerk, schrijven. Het leiden van natuurreizen en weet ik wat meer. En natuurlijk het schrijven van de Vroegevogelscolum. Hier is. Maarten Frankenhuis. Bijna 200.000 jaar moderne mens lijkt niets te hebben veranderd... aan de eeuwigdurende fascinatie van onze soort voor de andere levensvormen. De overvloed aan levendige dierschilderingen op rotswanden in de Sahara... in de grotten van de Dordogne en in Egyptische piramides laten zien dat onze band met het dier al vele tienduizenden jaren intiem en hecht is. Het dier fungeert als jachtbuit voor ons of wij zijn een prooi voor hem... Het levert ons kleding, voedsel, bescherming en vermaak. Of de schepper hierbij tevens het dragen van modieuze bondmantels... het eten van caviar of zangvogels... en het houden van statusverhogende exotische dieren voor ogen had... mag worden betwijfeld. Uit de heraldiek zijn leeuw, arend en fabeldier niet meer weg te denken. Boeiend is ook de rol van het dier in ons religieuze leven... In de afgelopen eeuwen vonden tienduizenden gemumificeerde katten, reptielen en vogels... afkomstig uit geplunderde koningsgraven in het Oude Egypte... hun weg naar onze apotheken, naturaliën en rariteitenkabinetten. Geen pagina in het Oude Testament of dieren spelen een rol als plaag, offerdier, landbouwhuisdier of symbool. Alleen de leeuw wordt al 130 keer vermeld. Maar hoe bijzonder ook wat de soort mens inmiddels tot stand heeft gebracht met zijn veelzijdige hersenschors, de historisch gegroeide relatie tussen ons en de rest van de levende natuur bleef bestaan. Onze woningen worden daarom mede bewoond door reusachtige variëteit aan huisdieren, de vensterbanken imiteren de savanne en soms zelfs nog het regenwoud, en niet te vergeten de open haard, symbool van beheersing van het vuur. Het daaraan verbonden extra werk en brandgevaar nemen we op de koop toe. De verbondenheid met ons verleden zit in onze genen verankerd. Nergens in onze huiskamers een pot zand in de vensterbank of er staat wel een plant in. Geen bak water of deze is gevuld met vissen. We zijn bereid om 100.000 euro's extra op tafel te leggen voor een stukje tuin van 50 vierkante meter. Niet dat zo'n lapje grond enig jachtbuit verschaft of het verzamelen van voldoende groenvoer mogelijk maakt om de winter door te komen. Het is al voldoende als we erop uit kunnen kijken of erin kunnen zitten. Wij alleen dan en niet onze buren. Iedereen herbeleeft zijn jager- en verzamelaarverleden op een eigen manier. We hollen door bossen, jagen met camera, geweer- of verrekijker, zoeken naar schelpen aan het strand of golven op armzalige monoculturen. Dat golfers gemiddeld vijf jaar lang het leven is dan ook nauwelijks voorstelbaar. Die verbondenheid met de natuur en de afhankelijkheid van onze medeschepselen zit hecht en onuitwisbaar in ons erfelijk materiaal verankerd. Ondanks alle verstedelijking... Verdeling van werkzaamheden, managers, grootgrutters en technische vooruitgang. Onze gemeenschappelijke en miljoenen jaren oude wortels met de levende natuur rondom zijn daarvoor te hecht verweven. Daar veranderen die luttele generaties vuistbijlen hakken, pijlen- en boogschieten, boekdrukken en e-mailen niets aan. Slechts een rimpel in de wordingsgeschiedenis van onze soort. Franse pianist Alexandre Tarot speelde een Musette de Tavernie... van origine gecomponeerd voor clavesymbool... van de Franse componist François Couperin. Kriskas door Rotterdam loopt de rotte, het water waar de stad zijn naam aan te danken heeft. En Koos Ter Morshuis is schrijver van het boek De Rotte van Wilde Venen tot Wereldhaven. Henny Radstake zit met hem in een roeiboot... en de mannen vervolgen hun tocht richting centrum van de stad. Hoe lang is de rotte in totaal? Hij is 18 kilometer lang, ietsje meer, 18,5. Je ziet het ook een beetje om je heen, hè? het onderliggende land, dat ligt eigenlijk veel lager. Je ziet daar nog een, uh, wat nieuwbouw van de woonwijk, ja. dat ligt veel lager dan het water. Klopt, ja. ja je zit hier echt bij de laagste polders, luistergelegen polders van Nederland. Uh, de gemeente Zuidplas, die ligt uh, ietsje verder, stroomopwaarts aan de rotte. Daar uh, valt die we kijken aan de IJsselonder dus daar ligt... Op iets van 6,80 meter diepste punt, min 6,80 meter diepste punt van Nederland. De rotte zelf ligt altijd op min 1, het waterniveau. En die polders, ja, die is het hoogste verschil van een meter op 5 met het land hierachter. Hier komt het kruispunt van waterwegen. En uh, als je recht doorgaat met een bocht, dan is het de rotte. Als je naar bakbord bakboord linksaf gaat, dan heet het het toevoerkanaal. En dat is gegraven omdat het de Rotte zelf wateroverlast gaf in de stad. Omdat de sluisjes onder de dam niet voldoende water konden afvoeren. Terwijl we onder het spoor zijn doorgevaren nu. En uh, zo meteen de snelweg. Ja, nu hoor je hem. Maar er staan geluidsschermen langs, dus dat scheelt. Het geluid gaat recht omhoog. We gaan we naar de Barber of Veerboer uit? Zullen we even de stad in? Ja, kari. ja. en nee, ik bedoel naar Rijnmond. Van die rotten is in de stad eigenlijk weinig te merken. Als je het niet weet, inderdaad, dan is er weinig van te merken. Uh, het laatste deel is gedempt, de laatste kilometer ongeveer. Daar loopt de markt, dat heet Binnenrotten. Dat is een rechte streep, daar loopt nu de treintunnel onderdoor... van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht. En uh, dat heet de Binnenrotten, de grote kerk staat eraan... en echte oude Rotterdammers die weten wel dat dat de rotte was. Hier ligt een bootje dat heet de oprotten. Ja, die ligt op de rotte, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is weer typische Rotterdam. Ja, zeker ja. hier wel. Hier komen we echt in een oude wijk. Aan twee kanten. En dat, dat is Krooswijk. Dit dus, is dus Rotterdam-Krooswijk. Rotterdam-Krooswijk. Een echte oude volkswijk. Ja. lopen. We wijk Gaan we even draaien. Kijk, je ziet hier, als jij omkijkt, daar zie je dus een hoge flat staan, dat is bij het centraal station. Ja, een markant, dus je, punt. Ja. je ziet overal wel die skyline. Hè? Ook ja. Heel ver ja. van, van de stad vandaan. Maar je zit hier, hier dus vlakbij, je zit er nu een kilometer vanaf. Een ja. kilometer van het station en het Hofplein en dergelijke. En vandaar dus nog een kilometer naar de oude monding. Die er nog steeds is trouwens. De Oude Haven. Dat is de Oude Haven, ja. En die is er nog steeds, als nog op dezelfde plek als die altijd geweest is. Ik vind het uh, prachtig, de natuur in de stad. We, we, we drijven op de natuur. Maar zullen we toch nog uh, echt terug naar de natuur, Hoi, de stad vader. uit? Laten we dat maar doen. Vakker, af. Ja, de rot is van groot belang voor de waterhuishouding hier. Want uh, hij voert dus het water af uit al die polders die hier liggen. Al, al, al die diepe polders nog steeds centimeter per jaar zakken. En, uh, Hoeveel? 1 centimeter per jaar. Elk jaar 1 centimeter? Ja, ja. Zo. En uh, er staat aan het eind van de rotte, langs het Toevoerkanaal. Bij het Oostplein, staat een enorm gemaal dat al dat water de maas inpompt. De nieuwe maas inpompt. En uh, als ze daar pompen, dan gaat het hier stromen uiteraard. Het schijnt goed merkbaar te zijn. Hoe lang is de rotte in totaal? Hij is uh, 18 kilometer lang, ietsje meer, 18,5. Moeten we even laten lopen met het hoge uh, zweet uit de ogen ja, het is hard werken voor jullie. Ik uh, voel me een beetje schuldig, Erik. Ja. ja, jullie zijn hard aan het werk. Ja, maar de bedoeling van de rot is ook dat je hard aan het werk bent. Dat, is, dat vind ik het mooiste van de rotten. Dat hoort ook bij Rotterdam, hè? Uh, handen uit de mouwen. Rotterdam, de stad waar de overhebenden met opgestroopde mouwen verkocht worden. Ja. Vast haar af. Worden het vierde deel uit het Concerto Grosso in E-Groot van de Italiaanse componist Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door de European Union Chamber Orchestra. Welkom in tuinreservaten.nl. De, KN, de KNNV-vereniging voor veldbiologie heeft een belangrijke nieuwe functie in het leven geroepen. Sinds kort bestaat de tuinambassadeur. In korte tijd zijn er nu twintig benoemd en er zijn nog veel vacatures. Tuinambassadeurs zijn actieve tuiniers die door ervaring wijs zijn geworden... en hun groene wijsheid met anderen willen delen. Ze geven tips aan mensen die nog niet zoveel kennis hebben... en toch hun eigen tuin natuurvriendelijker willen maken. Joost Huizing praat met een van de eerste tuinambassadeurs, Ida Marbus, in Hoorn... En waar kan het anders, of waar kan het beter dan in haar eigen tuin... die een heel toepasselijke naam heeft? De Horenbloem, ja, vernoemd naar de gemeente Horen. Sinds kort bent u ambassadeur. Ja, het klinkt als een uh, goed betaalde baan, hè? Ja, en dat valt tegen. Het is uh, goed betaald door uh, de aandacht en de sympathie die het oplevert. Je noemt jezelf tuinambassadeur als je het leuk vindt om natuurlijk te tuinieren. En je bent al een tijdje bezig, dus je hebt er al ervaring mee. En je wilt dat eigenlijk wel uitdragen naar andere mensen. Een beetje onderwijzer, een beetje zendeling? Ja, een beetje onderwijzer. Dat mag dat best doen. toch ook? Ja hoor, ja. ja, ja. Als je ergens ja. enthousiast over bent, dan mag je dat toch dan het uitdragen? Dat gaat het vanzelf. Mensen vinden het ook leuk om jou enthousiast te horen. En je inspireert hun daardoor. Nou, dan gaan we ja. uw tuin in. Het is radio, dus ik moet maar vertellen, waar komen we langs? Het is een klein beetje gazon wat er nog over is gebleven. Het was vroeger het... waarschijnlijk een heel groot gazon. Dit was één groot groen gazon, zonder ook maar één onkruidje. Hier is... 25 jaar geleden vreselijk ingespoten. Het heeft een paar jaar geduurd voordat het gewoon weer gezond werd in onze ogen. Maar dat, dat spuiten, dat was uw voorganger? Dat was mijn voorganger, ja juist zeker. Ja. Heel veel is er op de schop gegaan, maar niet volgens een van tevoren bedacht plan. We hebben echt elk jaar een stukje gedaan. We begonnen met een grote vijver. En wat doe je dan met de klei uit die vijver? Leuk heuveltje. Een heuveltje met een rotstuin. Zo kwamen er steeds meer plekjes. Dat we dachten: van nou, nog een paar uh, fruitbomen. Je blijft aan de gang. En de laatste grote ingreep is eigenlijk vorig jaar gebeurd. Toen hebben we onze grote spar omgegooid. Oh, deze. Ik, ik zie hem, hij is nog ja. nou, bijna twee meter hoog. Ja, hij was en... iets 15 uh, of zo. Het was echt zo breed. Ooit, ooit ook ja. als kerstboompje de grond in gegaan. Precies, ja. ja. ja, ja. We hebben dat er toevallig een paar weken geleden over gehad. Romke van der kaar, een beroemde tuinschrijver, die zegt ook altijd... het domste wat je kan doen is een kerstboom in je tuin planten. Nou, ja. Want hij wordt te groot. Ja, hij wordt te groot. En als hij ja. zo groot is, dan is hij kaal ja. Ja. van beneden. Ja, ja oké, okay. dat is ook zo. Maar goed, je kunt ook zeggen rigoureus, ik kap hem af, zoals wij nou doen. Ja. En we gaan daar een insectenhotel van maken. Dus ik ga de gaten inboren en ik ga de kastjes erop ophangen... en wat van die insectenblokken... Helemaal mensen gruwelen ervan. Wil je dan insecten in je tuin? Ja, graag. Ja, juist, juist. <laughs> dat, dat willen we juist. Ze willen graag, dat is met die tuinambassadeurs zo... we willen graag laten zien, van die, die natuur is helemaal niet eng. Die is helemaal niet, je moet niet bang zijn voor wat beestjes in je tuin. Je moet juist zorgen dat je insecten ja, krijgt. Want die insecten, die, weer die vogels die je wel graag wilt hebben. Ja, begin met zo'n vijver. Ja, lopen we even naar de vijver toe. Ja, er ligt wel een beetje heel veel blad in... Die moet nog schoongewaakt worden, mevrouw Marbus? Natuurlijk wel een beetje, hoor. Ieder jaar haal we er wel wat uit. Uit. En Dan komt er te veel humus in. En dan krijg je rottende delen op de bodem. Dat, dan is, zit er weinig zuurstof meer in het water. Maar ik, ik maak altijd een gedeelte schoon. Want als je ziet wat er uitkomt aan, aan leven tussen die... En blaadjes. Er zitten daar nog larfjes van libellen tussen. Ja, en, ook zonde. En, en wat voor moment, dat is altijd het probleem, ik zeg altijd najaar, doe dat maar een stukje van je vijver. En dan volgt het najaar weer een stuk. En dan de rest, het spul wat je eruit haalt, eventjes op de rand laten liggen. Zeven, ik laat het uitlekken en uh, dan haal je heel voorzichtig die pissenbedjes en zo ertussen uit en uh, dat gaat weer terug in het water. Okay. Grote. Paniek. Ja, ik denk, het komt vaak een sperver over hier. Oh, dit zijn ja. twee meeuwen die overkwamen. Maar... Nou, dat zal het niet zijn. Of ze hebben gewoon ruzie op de voedertafel, dat kan ook nog hier. <laughs> ja, ik heb het uh, pindakaas gesmeerd weer, dus dat vinden ze ook lekker. En dat is voor welke vogels? Merel, uh, roodborst, vink. Ze vinden het allemaal lekker. Dat is die speciale... Uh, ja, ja, Zonder zout. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, Met een beetje geluk komt er ja. ook een specht op af. Ja, o, oh, ja. zeker. Ja. Nou, die specht, dat, dat is een beetje dubbelgevoel. dubbel gevoel. Die specht zijn we heel blij mee. Hij heeft hier in de buurt uh, regelmatig uh, een broedgeval. Een, dus hij een kwam... grote bonten? Ja, grote bonten specht. En uh, hij heeft ook ontdekt dat wij insectenhotelletjes hebben... En die beestjes, die uh, bijtjes, die maken daar kamertjes, die leggen daar eitjes. Nou, dat zijn natuurlijk precies de voedseldieren voor zo'n specht. Dus die gaat voor die het insectenhotel zitten? Hij peurt daar de larfjes uit. Zover als zijn tong kan komen, gaat hij gewoon naar binnen toe. En hij haalt daar zo die, die larfjes uit. U hebt hier een spechtensnackbar gemaakt? Juist. Yes. Het was niet de bedoeling, maar het is ook wel weer leuk, hoor. Je kunt er ja, een mooie foto's leuk, van maken. als je geen insect bent. Ja, ja, we, ja. Proberen een beetje, ja we proberen dat een beetje tegen te gaan door wat gaas ervoor te spijkeren en zo. Maar... Ja. Ik wil even kijken, want u hebt ook een bewoond, nu al bewoond, mezennestkastje. Is dat ja. niet belachelijk vroeg? <laughs> uh, ja, bewonen is natuurlijk nog niet broeden. Het is wel bewoond, maar het is alleen s'nachts bewoond. Gewoon een en, slaapplaats. Een slaapplaats. ja. En u weet dat omdat er een cameraatje in zit? Ja. L L Gauw ja. kijken. Ja, ja. Spannend altijd. Ja. Ja. Ja. Kijk. Je gaat ja. ervan fluisteren, dat hoeft helemaal niet. Het maar... hoeft helemaal niet. Hij zit hierboven ergens tegen de muur aan. Dus je kunt best hard op praten. Maar je hebt de neiging om te gaan fluisteren. Nou, leuk, hè? En dan zie je dat je een hele snelle ademhaling heeft. Hij heeft is dit constant te schudden. Maar het is natuurlijk een heerlijke, beschutte plek. Ja. Veilig. Hij heeft verder nog geen nestmateriaal. Er liggen wel wat keuteltjes, dat kun je zien. En hij is steeds alleen. Het is niet een beest wat uh, met zijn tienen uh, nee. in een kastje wil gaan slapen. Dat doen winterkoninkjes gewoon ik ja. wel. Maar... Het is geen echt sociaal beest in de winter. Nee, nee ja. helemaal niet. Op de voetentafel ook niet. Hè? Want dan zie je ze ook meteen met die witte wangen van blijf af. Ik, ik ben eerst... Dus het is echt een eenling in de winter. leuk beeld. Mooi, hè? Wist u dat, dat hij dat ook zwinters deed? Of was de camera eigenlijk alleen bedoeld voor de broedperiode, voor beleefde lente? Hij was eigenlijk alleen voor de broedperiode, ja. Ja, ja want hey, ik heb ook weer keurig schoongemaakt in het eind van het broedseizoen. En dan dacht ik, van, zal ik hem binnenhalen, die kast? Want hij hangt daar toch maar weer buiten. Maar laat hem, laat hem hangen, alsjeblieft. Ja. Met veel meer plekken in de tuin hebben we kasten hangen... En je ziet, als een schicht zie je s'avonds even een vogeltje naar binnen gaan. Dus dat is hartstikke leuk. Volgens mij bent u zeer geslaagd als ambassadeur. Dat enthousiasme, dat nou, moet je hebben, hè? Dank, dankjewel. Ja. ja, inderdaad. Als je dat enthousiasme niet kunt uitstralen... dan nee. wordt het moeilijker natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook een groep mensen die zegt van... zo'n die wil ik wel eens wat vragen. Ja. Die mag wel eens komen kijken bij mij. Nou, als het een beetje in de buurt is, dan uh, willen we dat heel graag doen. Zullen we uh, meneer of mevrouw, ik kan het niet zien. Ik... Kan ik ook niet zien, nee. Hij heeft nee. zich zo gedraaid dat dat je uh, nee. niet goed zichtbaar nee. is. Nee, nou, maar we laten hem lekker, uh, lekker, je slapen. <laughs> ja. hem okay. lekker slapen. Misschien is het een strookdasje wel uitzamelijk. Laten hem lekker slapen. TV ja. uit. Ja. Ja. Ja. Zijn tuinambassadeurs nou concurrenten van hoveniers? Nee, nee, nee, nee. Die hoveniers zijn zeker nodig. Die leggen complete tuinplannen aan. Dat doen we niet. Nee. nee. U, u geeft tips? We geven tips. En uh, misschien zeggen we wel van... Oh, uh, uh, maak dat terras een beetje anders of kleiner. Of, uh, maar daar gaan we geen verdere... Nee, nee, nee ik ga ik... geen tuintekening maken, hoor. Nee, helemaal niet. Mooi. Nog even die merels... Bij tuinreservaten.nl vindt u alle informatie om tuinambassadeurs in te schakelen. Of misschien heeft u zelf een groene vingers en denkt u het is wat voor mij. Kijk op tuinreservaten.nl. Zometeen invoegen volgens dit beest. Nieuws over dit beest. En wat voor beest het is, blijf luisteren. Tot zo. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mee heeft gegeven